Met het NOS-journaal. 20 mensen omgekomen bij aanslagen op twee regeringsgebouwen. Dat meldt staatstelevisie in Syrië. Er zijn bijna 100 gewonden. Door de explosie is het gebouw van de luchtmacht compleet verwoest. Appartementen in de buurt zijn zwaar beschadigd geraakt. Het gebouw van de inlichtingendienst staat op instorten. De afgelopen maanden zijn er meer aanslagen gepleegd in Damascus. Het is niet duidelijk wie erachter zit. In Mauritanië is de vroegere chef van de inlichtingendienst van kolonel Gaddafi opgepakt. Dat melden bronnen binnen de Mauritaanse geheime dienst. Abdullah al-Sinoussi was een van de belangrijkste figuren in Libië tijdens het regime van Gaddafi. Hij is aangeklaagd bij het internationaal strafhof voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Hij zou afgelopen nacht met een vals paspoort zijn opgepakt op een vliegveld in Mauritanië.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 Een Amerikaans radiostation neemt afstand van een documentaire over de barre werkomstandigheden in een Chinese Apple fabriek. Het verhaal van de maker blijkt deels te zijn verzonnen. In de uitzending in januari werd onder meer gemeld dat Chinese Apple medewerker gewond raakte bij het in elkaar zetten van een iPad. De radio uitzending leidde tot veel ophef. Apple kondigde aan dat er inspecties komen in de fabriek. Het weer: bewolkt en af en toe regen in het zuidoosten. Later vandaag kans op onweer. De temperatuur loopt uiteen van 8 graden aan zee tot 16 in Limburg. Ook morgen wordt het wisselvallig en iets kouder. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad een file bij Wassenaar op de N44 vanuit Den Haag. Er staat 2 kilometer file. De rijbaan is dit weekend dicht. Uitwijken kan via de A4. Tot zover de verkeersinformatie.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 Om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar spaartje, jongen, en pa, zegt dan nu verkeer. Mama zegt dat er man een oude zij, ze sluimer is. En dan roept zij uit, dan kind, de zee is hier zo fris. Ze plaatst de deelt, met vrede, haar vader op kom. Op. Maar Maar potro roept ze gil, de zee zit in mijn nog, we gaan naar zand. Dat was weer Tante Leen, de herkenningsmelodie van het programma ZFM Oud-Zandvoort. Goedemiddag allemaal thuis, luisteraars in Zandvoort, de regio Nederland en verder buiten. Iedereen die op dit moment meeluistert, het is uh, weer gezellig hier in de studio. Live uitzending, we kijken naar buiten en het is een beetje bewoord. Maar wellicht dat het zonnetje nog doorkomt, het is gezellig. Goedemiddag Jan Kol. Goedemiddag Pieter. Onze regisseur de techniek. En eh, waar ben ik blij dat je er weer bent Jan. Ja gezellig hè. Ja. Ja, het wordt ook gezellig. Ja precies. Ik heb al een voorproefje gehoord zo her en der. Ja ja ja. ja, ja, ja. Ik, ga even, ik ga het goed onthouden. Ja, dat is goed. En volgens mij wordt het ook goed opgeslagen. Ik denk het ook. Want lieve luisteraars tegenover ons zit uh, een bekende zandvoerter Hans Gansner. Welkom Hans. Fijn dat je er bent. De luisteraars die vorige week hebben geluisterd... die hoorden mijn aankondiging dat vandaag... Maarten keur zou komen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 En die liep, die liep met sponsen of zo? Weet ik niet. Ik zou het niet durven zeggen, misschien. Dus dat zijn. Uh, ja, zijn vader, bij wijze van spreken. iets met, met, uh, met, met sponsen te maken had of zo. Dan gaan we. Uh, volgende naam: uh, Jaap Stropie. Uh, even, even, stil, even stil, mensen kunnen nu thuis gaan denken. Jaap Stropie. Wie is dat, Hans? Ja. Dus Jaap Stropie, die had een uh, bakkerij. op de Dr. Smitstraat.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 De Beklap. Even pauze. Wie is dat Hans? Jaap van Zon. Ja. Of een Teun van Zon, dat mag ook. Ja, dus dat waren, dat waren ook papen. dat, dat, Klopt, waren, dat goed. waren diverse schoenmakers. Ja. Je had een verzon in de verlengde Altenstraat. Je had op het je een verzon wonen. Dat was ook een schoenmaker. Oké. Okay. Hans, tot zover is alles goed. Ik heb nu een moeilijke voor je. Casey de Scheet. Even wachten, even wachten luisteraars. Casey de Scheet, oftewel schelijk Scheet. Dan moet ik het antwoord schuldig van yes! blijven. Yes! Dat was eh, Paap. Oh. Eh, C. Paap. Dan gaan we even naar de muziek. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak ja. groot in het katten.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 Maak zich geen soldaten. Van Sjaki van de Hoek. Een ruit kapot, dat was een schot van Sjaki van de Hoek. Lekkere muziek, Jan? Connie van der Bos ja. met Sjaki van de Hoek. Ja, ja uh, Sjaki ja, dus, van, van de Hoek. Dus Zou bijna... die naam gehad hebben verder? Nee, ik weet het niet.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 Ze hebben een keer pijn gedaan of zo? Het zou kunnen, maar uh, zeker weten doe ik dat niet, nee. We gaan naar de volgende nam. Piet van Arie Proper. Eventjes pauze, even pauze luisteraars. Piet van Arie Proper. Van wie ben je er eentje? Ik ben ja. er een van. Piet van Arie Proper. Hans, zeg het eens. Dus. Uh, nou, dat was uh, Piet Kerkman. Dus van de, van de busonderneming en van het uh, verhuis...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 Ja, ik kan het toch niet controleren. Ik geloof je onmiddellijk. Uh, Poppiesnecht. Poppiesnecht. Ja, dat is moeilijk hoor. Ja. Poppiesnecht. Dan moet ik even in papieren kijken. Poppiesnecht. Luisteraars, als u een probleem heeft... of u weet het... bel dan 023 3039. Nee, 023 57 30 393. Poppy Poppiesnecht. Ik weet het, maar ik vraag me af of u het weet. Bel dan op. Uh, Piet Porentje. Piet Porentje. Piet Porentje, dus dat, dat was ook een, uh, een paap. Goed. Die woonde in de, de Hobbelenstraat. Die was. Uh, die is uh, lang geweest bij de, bij de Sierkan, dat hij de, bij de melkhandel was. Okay. En zijn zoon die heeft later die, uh, die varkensfokkerij En in Duin gehad. Heel goed.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 Met uh, Arie Roest, Wouter Paapse vader. Die, heet, uh, die woonde nog toen nog een klein mannetje was dat. En die deed uh, vaak de uh, rioleringputten en de, uh, de regenwaterputten, hielden die schoon. Met zo'n uh, Japanner. Oké. Okay. Ja, ik geloof je meteen, Hans. Ja. <laughs> Hans, ik heb er weer eentje. Pumper, ofwel de strontbier.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 Die was ook met een, een nicht getrouwd. Dus die moest allemaal dispensatie krijgen. Ja. En dan had je Kaatje Weber en Siem Weber. De sigarenwinkel in de, in de Kerkstraat. Dat was ook nevennicht. Lekker. Ja. Zo ging dat vroeger. Ja. Uh, we gaan weer verder. De koppersnijer. Uh, luisteraars. De koppensnijer. De koppersnijer. Ook weer zo'n bijnaam dat je denkt: hoe kom je eraan? Hans, weet je. Het? Uit de pak van straat, Visser. Ja, klopt. Ja, weer goed. Ja. Dat Wat? was een Visser, ja. ja. Kan je er iets dat, over zeggen? Dat hij, nee, kan ik niks van zeggen. Oh. Ik weet wel dat een, een kleindochter met een, met een achterneef van mij getrouwd is. Oh. Van Jan Koper. Van, van Dirk Koper. dat is de bijnaam daarvan? Uh... Ga ik je straks vragen. Ja. Eh, uh, Koude Aardappel. Koude Aardappel. Van de Koude Aardappel. Ja, Griet van de Koude Aardappel. Die was met een. Uh... Ook een pape, hè? Ja, of een. Uh... Of een keur ook. Het, het kan, het kan, want je had ook gijs te kouwen. Gijs te En dat gijs was, Kouwe. Dat was ja. inderdaad van keur. Ja, die was met uh, eentje van Kom Lossi getrouwd. Kijk. Uh, Arie de Kruk. We gaan even een keer pauze. Arie de Kruk, wie was dat? Dus dat was de, de eigenaar van de snoepwinkeltje in de straat. Wij zeiden altijd, we gaan naar Krukje ja. toe. Ja, naar Krukje toe, En dan, dan ja. stond je met een paar centjes ja. en dan stond je een half uur te kijken naar al wat lekkers. Ja, en dan had je al wat uit de bak gehaald voor die tijd. <lacht> we gaan weer even naar de muziek. <lacht> Ik heb je zo vaak horen zingen... Jouw stem hoor ik haast iedere dag, maar één ding wou ik je nog vragen: ik heb maar één wens als het mag. Oceanie, zing een liedje voor mij, alleen Oceanie, want voor mij. Ja, Oceanie, voor onze Jordaan. Je zingt over jouw Westertoren die jij in gedachten ziet staan. Jouw stem is voor mij als een parel, de parel van onze Jordaan. Oceanie, zing een liedje voor mij. Oceanie, want voor mij ben je nummer één, zing een lied met een lach en een traan, in jouw stem klinkt de hele Jordaan. Oh ja.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 Dat is een moeilijke vraag, maar dat, dat zou ik niet weten. Als de luisteraars zijn, wel dan ja, ja, 57-30-393. Ja, ja. uh, we gaan uh, naar uh, Dappere Kees. Uh, even, even wachten, kunnen luisteraars <laughs> meedenken. Dappere Kees. Ja. Hans, wie was dat? Dappere dus Kees, dat was een uh, kastelein. Die had een café op het Schelpenplein. Waar, tegen, waar nu dus de uh, smederij staat...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 Ja, heel en, en die, die kent hij. Als ik zeg, Ham, Jan Ham, Keesie Ham, Keesie Teun Jan. van Seitham. Ja. Iedereen die ja. kent ze, hè? Ja. Hans, wie is dat? Uh, eens even kijken. Dit. Kees Ham, die had een strandtent. Die had een strandtent en die woonde daarachter. Waar, uh, in de Marenstraat. In de Marenstraat, daar stond een huisje zo helemaal uh, tussenin.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 Dronken Del. Dronken Del. Ja. Dus dat waren. Dat was, ook, dat was ook een keur. Klopt. En die woonde toen de tijd in de Brugstraat. Er zijn heel veel Dellen. Ja. En Jan en ja, de Del, Keest de Del. Ja. En die waren. Die zijn toen allemaal bekeerd. En die waren bij de Evangelisatie, geloof ik. En Jaap Keur, de elektricijn, dat is ook eentje die.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 Die is een hele oude. Ik heb het gehoord, maar ik kijk, ik weet niet de eigen namen. Oh. Nou, de Belg komt weer binnen. Goedendag. Jan, vertel me. Ik zie het niet meer. Waar zou we moeten liggen? Oh, dat is een andere. Eiwitserop erop was de familie Bol. B-O-L. Ja, ja. Familie Bol. We gaan de, de volgende naam doen. Uh, oude Vaggel. Vaggel met een F. Vaggel, dus dat was. Welke uh... mogelijk? Ja. En Arie Vaggel, die, die was eigenlijk bij de inventaris van Jan van der Bos, de schilder. Ja. Want die hebt daar zijn hele leven, bij wijze van spreken, als schildersknecht, die was eigenlijk zo. Uh...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 Wat is er Jan? Je staat dus zwaaien. Even de muziek. Ja, oké. Okay. Even de Even de muziek.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 En ik heb het even gezocht. Dat is ja. van Piet Molenaar Pietzoon ja. Uit 1876 Is die bijnaam toen gemaakt Kees ja, van Piet de Kat de Dank u wel ja, voor het al bellen al En blijft u bellen ja. 023 57 ja, 30 ik even, 393 ik bij Pieter in, uh, Jan Pieter. Kommer ja. Weer een telefoon een Goedemiddag mevrouw meneer Goedemiddag meneer Joustra een Goedemiddag Je spreekt met je kaartmaat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 Dat was een zoon van Jaap. Ja. En die was inderdaad uh, verwant aan... Uh, Poppy Moeken, zal ik maar zeggen. Van het, van het uh, Jan Sneijerplein. Van het Jan Sneijerplein, Hans. Ja. En Jan... ja, ja, dat klopt. ja. ja. Klopt ja. helemaal, zegt Hans. Ja, ja. En Jan Poppy, die was kolenboer. En daar werkte Jaap bij. Oké. Okay. Nou, dat was het. Hartstikke goed. He, hey. Wil je ook nog weten hoe wij aan de naam Zwemmer gekomen zijn? Ja, vertel dat eens. Oké. Okay. Je had vroeger uh, boomschuiten. Ja en nou heb ik in mijn tol drommel heb toen voor mij uit Hans gaat nu meeluisteren ja laat hem maar meeluisteren dat vroeger bom schuiten, en nou is het Kopt zo de telefoon op. dat onze naam die komt in 1600 wordt die geschreven met een s en een t aan het eind een zwemmer oh. en die zwemmers dat, waren, dat was gebaseerd op degene die dus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 Ja, ja. Jij bent Willem Zwemmer van de vader en moeder van het oude Ja, man. jongen, jongen. Ik ken, hoe kun je? daarom. Hoe, <laughs> hoe heb je het omgehouden? Heb we hebben het net nog over je gehad ook. Ja, ja dat, dat zal wel. Ja, maar dat ja. zit in een klaverjas hoor, van Pieter. <laughs> Oké. <Okay. laughs> hey, hartstikke bedankt vriend. Ja. Oké. Okay. Ik Dondag zie je het. donderdag weer. Ja, tot donderdag. Dondag. Dondag, Heerlijk hè. Zonvoerters, luister mee en uh, bel 5-7.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 Kopertje. Oh, is een kopertje. Ik denk dat hij dus die, die uit de Bloedbuurt kwam bij de, bij, de, bij de kippentrap en bij de prinsenhofstraat. Waarom daarom? heet dat de Bloedbuurt en de kippentrap? Nou ja, omdat daar een beetje volk was wat, er, wat vaak in opstand kwam en nog wel eens relletjes veroorzaakte, vermoed ik. Oké, okay, oké. Okay. Ik heb weer een nieuwe voor je. Dit is, dit is een makkelijke, die moet je weten. Teun van Agri Carré. Teun van Agri Carré. Je zal toch zo'n bijnaam hebben? Ja. Ik je weet hem je, niet? Ik moet je het altijd schuldig blijven. Ja, ik weet hem wel. Luisteraars, u kunt nog even bellen. 393. Teun van Ari Carré. Ik zal straks zeggen wie het was. Een ja. hele oude naam is dat. En dan hebben we natuurlijk... Uh, Siem de Bokkenboer. Siem de Bokkenboer. Sim de Bokkenboer. Dat is geen zonvoertse naam, moet ik zeggen. O. Diependaal. Oh, van Diependaal. Ja, ken je de Diependaal familie? Ik weet dat een familie Diependaal heeft gewoond. Dus achter de twee huizen naast Nuf, waar nu de, de fietsenwinkel is van, van Steeg. Ja? Dat was een tuintje, daar, had, uh, daar was een kapsalon van, uh, van Jaap Schaap. En daarachter stond een huisje en daar woonde S Simpie Diependaal. Oké. Okay. Ik ga naar Piet Botje, oftewel de Gortbuik. Gortbuikie, ja, dat was ook eens een een kerkman. Ja, nee? klopt. Je hebt weer gelijk. En dat die had Swinters, maakte die, of zomers maakte die ijs altijd. En die woonde aan het eind van de Gasthuisstraat, net voor het sloppy. Voor het sloppy. Ja, ja.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 Ja. Er zijn een heleboel. Dat, waren heel, dat was een gezin van, ook van een man of tien. Zo. Ja. En die ja. wonen in de Westerstraat. En die nog wonen nog steeds, toen he? in de Westerstraat, ja. Rietje Molenaar, die ja. woont nog steeds ja. in de Westerstraat. Dat is de, de, de vrouw van de jongste zoon van Jan Bonny. Ja. Leuk. Nou, we hebben de tijd voor nog één naam. Jaap de Brommert. Van de Brommert. Het was een uh, zwemmer. Klopt. Ja. Vals. Je bent geweldig. Je hebt ja. bewezen dat je al die zandvoedse bijnamen kent. Je hebt er maar twee gemist van de honderd. Ik vind het een geweldige prestatie. Ik kan me voorstellen dat vanavond dat je daar in die volle zaal staat in de krocht met de wurf. En dat Zonfurt is ondertussen geroepen van wie is dat eentje? En dan moet je al wel antwoord geven als politieheer. Ja, daar zal ik mijn uiterste best voor doen. Hartelijk dank voor je komst naar de studio. Um,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 En hij weet alles hier over het oude museum te vertellen. Het oude mannenhuis. En natuurlijk het Gasthuisplein. Mm -hmm. Dus volgende week hebben we Ruud Zinniger. Luistert u dan weer. Uh, Jan Kool, enorm bedankt voor de techniek, regie en muziek. Hans Gansler, bedankt. En ik wens je veel succes vanavond bij De Wurf. Fijn, graag gedaan. Ik wens u een prettig weekend. Dit was Pieter Joust.